1 uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk. Vermiste jongetje Michael doodgevonden. Rayonhoofden van de 11 steden komen bij elkaar. En S- en ProRail trekken alle verloven in. Het weer in het westen: vrij veel bewolking en plaatselijk wat motsneeuw.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 Ja, nou ja, dat is in ieder geval nu uh, wel wat serieuzer begint te worden. Het is uh, voor het eerst sinds uh, 1997, sinds de laatste tocht, dat de 22 rajonhoofden weer uh, bij elkaar zijn. Maar het is ook niet meer dan een eerste inventarisatie. Uh, kijk, het heeft natuurlijk ook in Friesland uh, flink gevroren de afgelopen dagen. Ook gesneeuwd vrijdag. Uh, wat slecht is voor de ijsaangroei. En dus wil de vereniging iedereen even bij elkaar roepen vanavond. En ze gaan vanavond de hele route, de bijna 200 kilometer, langslopen. Alle 22 rayonhoofden die uh, uh, moeten melden hoe de situatie bij hen is... hoeveel wakken er nog zijn, hoe dik het ijs is... wat er nog allemaal nodig is om eventueel een tocht uh, uh, te kunnen organiseren. Uh, het is dus een, inventarisatie, een allereerste inventarisatie deze winter. Ja, heb je al enig idee hoe het ijs erbij ligt op de route? Nee, nee dat heet, de vereniging heeft natuurlijk wel hier en daar uh, signalen. Hoort wel eens wat van de rayonhoofden, maar ze willen gewoon een, een, een algeheel beeld krijgen. En dat beeld, dat krijgt de vereniging in de loop van de avond. En wij, als het goed is, uh, morgenochtend, want dan is de vereniging van plan om een uh, persconferentie te beleggen. En dan gaan ze vertellen hoe de route erbij ligt. En worden er al voorbereidingen getroffen voor de route, of gebeurt dat pas later? Uh, dat weet ik. Ja, er wordt, er, wordt, er wordt aan gewerkt op dit moment. Natuurlijk wordt er, wordt er gekeken hoe, de, uh, hoe het beste uh, het ijs kan worden het laten groeien, maar uh, uh, over exacte maatregelen... ook dat zullen we morgenochtend, denk ik, horen. Het gaat er nu vooral om, om eens te kijken hoe de route erbij ligt. Riekamer, dankjewel. Bij een brand op een camping in Zuid-Limburg is vannacht een man omgekomen. Twee staakervens zijn uitgebrand. De politie denkt dat het slachtoffer de 69-jarige eigenaar... van een van de caravans is.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 Er wordt niet langer gezocht naar overlevenden van de scheepsramp voor de kust van papua nieuw guinea Donderdag kwam de veerboot in problemen, waarschijnlijk door slecht weer. Correspondent Robert Portier. Robert, ja, uh, goedemiddag, uh, goedemiddag, goedemavond voor jou, denk ik. Waarom is de zoektocht naar overlevenden gestopt? Nou ja, simpel gezegd, de kans op overleving wordt niet meer reëel geacht... De afgelopen 56 uur is er door zeven boten, zeven vliegtuigen en drie helikopters gezocht. Maar men is er niet in geslaagd om ook maar één overlevende te vinden. En als er nog iemand in het water zou liggen met een reddingsvest of in een reddingsvlot, dan had hij nu al gevonden moeten worden, zegt men. En dus is de uh, operatie omgezet van een uh, search-and-rescue-operatie naar een bergingsoperatie. Hoeveel lichamen zijn er tot nu toe geborgen? Dit weekend zijn er uh, vijf lichamen geborgen. En dat betekent dat er dus nog steeds meer dan 100 mensen worden vermist. Het is uh, erg lastig om uh, die boven water te gaan, gaan halen. Het is namelijk één kilometer diep waar het schip is gezonken. Dus het zal uh, maar de vraag zijn of het lukt om alle slachtoffers uiteindelijk uh, te bergen. Ja, want aan boord toen het schip zonk waren er natuurlijk nog opvarenden. Um, als die 100 mensen nog in het schip zaten en op een diepte van één kilometer liggen. Um, dat is een hele ingewikkelde operatie. Gaat dat gebeuren, denk je? ja, Dat is de vraag. In eerste instantie gaat nu alle aandacht uit... naar uh, de vraag uh, van wie hebben het allemaal overleefd. Dat zijn in totaal 246 mensen. Die zijn niet allemaal nog uh, met hun familie uh, herenigd. Uh, en natuurlijk gaat alle aandacht uit naar die 100 mensen die vermist zijn... Nou, volgens de eigenaar van het bedrijf zouden er aan boord van het schip 351 mensen hebben gezeten... plus 12 bemanningsleden. Uh, het had overigens een vergunning voor maar 310 mensen. Uh, en dus is er ook veel vraag op dit moment over de oorzaak van uh, het hele ongeluk. Heeft het nou gelegen aan een paar hoge golven... die het uh, schip uh, zo uit koers hebben gebracht dat het kon kapseizen Of had het toch ook te maken met die overbelading? Robert Portier, dank je wel.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 De NS en ProRail hebben zoveel mogelijk medewerkers opgeroepen om te voorkomen dat er opnieuw chaos ontstaat op het spoor door het winterweer. NS en ProRail besloten gisteren om de dienstregeling tot en met morgen aan te passen op, aan het winterweer. Michiel Heenten van ProRail, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe is de situatie nu op het spoor? Nou, een stuk beter dan uh, gisteren. De treindienst is vanmorgen zonder uh, noemenswaardige problemen opgestart. De situatie is uh, rustig en redelijk stabiel. We hebben een paar verstoringen gehad die uh, hebben tot beperkte hinder voor het treinverkeer geleid. Ja, er rijden ook minder treinen, dus daardoor zijn er waarschijnlijk ook minder problemen. Hoe probeer je ja. nu die problemen te voorkomen verder? Nou, u noemde al in uw intro dat we een aangepaste dienstregeling... Uh, voor vandaag en morgen hebben afgekondigd, hè. dus er rijden inderdaad minder treinen. Daarnaast hebben we uh, honderden mensen buiten, die stonden er vannacht... en die staan er uh, vandaag, die staan er ook morgen... die uh, buiten wissels en bovenleidingen en eigenlijk al onze apparatuur... Uh, ijsvrij proberen te houden. En daar heeft u vertrouwen in dat het lukt? Nou, die mensen doen uh, bijzonder hun best om dat te doen. Maar we weten, het Nederlandse spoor is niet immuun... voor zeer strenge vorst die we nu meemaken. Dus het kan tot een, uh, problemen leiden. Het leidt tot problemen. Maar die mensen uh, ja, spannen ons echt maximaal in. De directeur van de NS heeft uh, vannacht gereageerd... op de problemen van gisteren op het spoor. Nou, daar maar... moet ik even over nadenken. Omdat ik vind het absoluut echt heel vervelend. Het gaat me echt aan het hart... En tegelijkertijd denk ik, als ik genoeg treinen heb, ik heb genoeg personeel, alleen waar ik overheen moet rijden, dat doet het niet. Dan, dan, uh, dan het, er zijn uiteindelijk ook grenzen, zeg maar, aan wat er kan. Ja, de vraag aan haar was: uh, gaat u excuses aanbieden voor de overlast? Dus ja, ze legt eigenlijk min of meer de schuld bij ProRail, bij, bij jullie. Wat vindt u daarvan? Nou, wij wij voelen ons verantwoordelijk voor hetgeen op het spoor gebeurt. We spannen ons maximaal in om problemen te voorkomen, maar dat lukt bij, extreme, bij het extreme weer niet altijd. We vinden dit echt heel vervelend... en bieden voor het ongemak uh, aan de reizigers ook onze excuses aan. Ja, maar hebben ze een beetje gelijk Dennis? Nou, ja, zoals ik, hè, zoals ik zeg, wij vinden het heel vervelend, de situatie... En, en bieden daarvoor onze excuses aan. En We, we, we zijn en voelen ons verantwoordelijk. Meneer, de schuld zijn gisteren dat ze expertise van buitenaf ging inhuren om de problemen op te lossen. Hè? De Zwitserse deskundigheid wordt ingevlogen om de uh, problemen op het spoor te pareren. Bent u daar blij mee? Lijkt me heel goed. Uh, we staan open voor alle ideeën en verbeteringen. En de Zwitsers hebben natuurlijk veel ervaring met, met winterweer. Veel meer dan wij. Dus we ontvangen ze met uh, open armen en staan uh, heel open voor hun suggesties. Uw Geheten van ProRail, dank u wel. Graag gedaan. Een ijsbreker van Rijkswaterstaat maakt vandaag het Twentekanaal ijsvrij... zodat er morgen weer schepen door de sluis bij even kunnen. De sluisdeur stortte vijf weken geleden naar beneden. Rijkswaterstaat test dit weekend de tijdelijke constructie... die de kapotte sluisdeur op en neer moet takelen. Er liggen 42 schepen stil voor de sluis, waardoor er ijs is aangegroeid. Nee. Nederland beleeft voor het eerst sinds 1997 weer een officiële koude golf. In grote historische kerken wordt de kou zo langzamerhand een probleem... want ze zijn bijna niet te verwarmen. En mensen moeten er normaal gesproken toch gauw een uur zitten. Dominee den Dekker van de grote kerk in Dordrecht... heeft daarom een winteraanpassing gemaakt. Trudy van Rijswijk woonde zijn dienst vanochtend bij. Ik zit hier nou een tijdje in deze kerk. Maar het is ijselijk. Ik heb koude voeten. En ik koude kou konten. Het is een prachtige kerk hoor, die grote kerk. Grote ramen met glas in lood. Pilaren, veel hout... Alleen, het is er maar twee graden. De heer verheft zijn aangezicht over u. En hij geeft u vrede. Heb je het koud gehad? Ja, u ook zeker. Ja, ik heel koud. Ja. Een klietje er ook op aan. De kinderen ook, hè, muts ja. op, schaden. Ja. En, en u? Hebt u het koud gehad? Nee, hey, absoluut. Dat maakt me op zich niet uit. Nee. Goed, goed aangekleed, hè. een paar lagen eronder. Ja. Net of je geschaatst eigenlijk. Maar het houdt je ook wel fit eigenlijk. Ik heb vroeger in de andere kerken gezeten en daar was het super warm. En dan zoeken die op een gegeven moment gewoon in. En dit is het lekker koud en dat houdt je hoofd ook lekker fris. En de dominee maar handjes geven aan iedereen. Je hebt je muts helemaal dichtgebonden zelfs. Heb je het koud? Nee, nu niet. Kom je wel vaker met je muts op naar de kerk? Uh, eigenlijk niet. Maar ik heb altijd warme handen. Kijk even naar de dominee. Dag dominee. Wat zijn u hier allemaal onderaan? Dat kan ik niet zien. Uh, een pullovertje. Ja. En een vest van een pak, en een overhemd, en een t-shirt, en dat is het. Valt wel mee hoor. Ja, u beweegt nog hè? Dat scheelt ja, ik ben meer. bezig, dat scheelt inderdaad. Als je alleen maar stil zit, is het veel kouder. Ik heb het altijd minder koud dan de mensen in de kerk, behalve mijn handen, die worden erg koud. Ja. We zouden vandaag een doopdienst gehad hebben, maar de doophouders hadden besloten om dat eind maart te gaan doen. En wij vonden dat niet erg. Nee. En de dopeling denk ik ook niet. Nee, die zal wel gebleerd hebben met het koud water. Maar wat ik zeggen wilde, wat hebt u allemaal gedaan om het een beetje aangenamer te maken? Uh, we hebben het alleen maar iets ingekort. Dat betekent dat we een beginlied hebben laten wegvallen en een stuk orgelspel midden in de dienst. Iets korter gepreekt en alles een beetje meer vaart gegeven. Wat minder coupletten gezongen. En uiteindelijk is het toch een volwaardige dienst. En zijn we precies in 50 minuten rond. Ja, want u zei trouw in de kou, hè? Gewoon trouw in de kou. Wij zijn de NS niet, wij, uh, wij zijn er gewoon. Ja. Toch, en we doen gewoon wat we moeten doen. En je kleedje erop en zingen maakt warm. Sport. In de Amsterdam-arena spelen Ajax en Utrecht tegen elkaar. En die houtkamp twee ploegen met problemen. Is dat ook te zien? Zo, het is zo'n matige wedstrijd met heel, heel weinig hoogtepunten. Staat ook 0-0. Hier het dak dicht. Maar uh, hard verwarmend en gewoon verwarmend is deze wedstrijd zeker niet. Het is gewoon een uh, hele matige wedstrijd met twee ploegen. Waarvan je kunt zien, waaraan je kunt zien dat ze grote problemen hebben op personeelgebied. Het uh, Bijna de tweede selectie staan op het veld. En het uh, niveau is daarvan uh, af te meten. 0-0, geen hoogtepunten, helemaal niets. En dat terwijl er al 39 minuten zijn gespeeld bij Ajax FC Utrecht. Bij de Nederlandse kampioenschappen allround won Marit Leenstra zojuist de 1500 meter bij de vrouwen. Nu zijn de mannen bezig met deze afstand. Sebastian Timmerman. Ik kijk uh, nu naar de wat mindere goden, want het is toch een uh, NK... Met veel rijders die we niet vaak zien, omdat een aantal toppers er niet is. En het is eigenlijk wachten tot uh, de laatste drie ritten een beetje als de top van het klassement in actie komt. Want dat klassement, de top van dat klassement, maakt het wel spannend. Bij de mannen Koen Verweij, Tetjan Bloemen en Ben Jongejan, de nummers 1, 2 en 3, staan namelijk binnen 18e van een seconde van elkaar na de twee afstanden die gisteren zijn gereden. Koen Verweij en Ben Jongejan kunnen wel aardig goed uit de voeten op de 1500 meter, waar we dus mee bezig zijn. Voor Tetjan Bloemen geldt dat hij hier de schade beperkt moet. Houden en dat moet toeslaan later vandaag op de afsluitende 10 kilometer. Die drie dus dicht bij elkaar. Frank Hermans, de nummer 4 uit het klassement. En 20-jarige talent uit Zuid-Holland staat op bijna 2 seconden. Dat lijkt me ietsje te veel. De inzet natuurlijk de Nederlandse titel. Maar de inzet is ook twee tickets voor de WK Allround over twee weken in Moskou. En aangezien daar dus drie toppers vooral omstrijden, moet er eentje gaan afvallen. Spanning dus op de 1500 meter, waar de tijden tot nu toe nou niet echt meevallen. En dan is er toch iets gebeurd bij. Ajax Utrecht en die houtkamp. Wat heet de eerste kans, de eerste mogelijkheid voor FC Utrecht is meteen raak. FC Utrecht staat voor. Het is Eduard Duplan die na een voorzet vanaf de linkerkant. Die door Vermeer niet goed werd weggewerkt. De bal in het lege doel kon tikken. Hij deed dat wel knap. Eduard Duplan zorgt voor 1-0 voor FC Utrecht tegen Ajax na ruim 40 minuten. De golfster Crystal Bouillon heeft de Australian Ladies Masters gewonnen. Ze liep op de slotdag een ronde van 68 slagen... en bleef uiteindelijk drie andere speelsters een slag voor. Het is voor Bouillon de tweede keer na carrière... dat ze een toernooi op de Ladies Tour wint. En de Nederlandse hockeyvrouwen kunnen bij de Champions Trophy... nog hoogstens een bronzen medaille halen. Oranje verloor in de halve finale van Gastland Argentinië... na shootouts. Het leek er lang op dat Nederland in de reguliere speeltijd... met 2 1 zou gaan winnen. Maar ruim een minuut voor tijd kreeg Oranje een strafbal tegen. Bondscoach Max Kaldas was na afloop kwaad over de fouten die aan die strafbal vooraf gingen. Ik denk dat uh, onze discipline heeft ons uh, uh, zeg maar de das omgedaan heeft. Uh, we waren in dit van nou, hier een meester. Uh, en met uh, anderhalf uur op te gaan hebben we gewoon echt te, te, drie fouten gedaan achter elkaar. Om uh, ja, de wedstrijd gegeven. uiteindelijk, als je dat gewoon meemaakt, is terecht dat je verliest. Nederland speelt onder de derde plaats tegen Duitsland. De hoofdpunten van deze uitzending vermist de jongetje Michael... doodgevonden in vaart in Flevoland. Dorian, de hoofden van de Elfsteden, komen bijeen voor verkenningsoverleg over de route. En NS en ProRail trekken alle verloof in om problemen... zoals gisteren en in gisteren te voorkomen. Dit is Radio 1. Max. Welkom bij deze De haal nog kopte hier over de terrens. De perstribune met Govert van Brakel. Goedemiddag, tweede uur van de perstribune van Max. Te gast Kees Ploegsma, vroeger manager van PSV. En verder de vliegende kiep, verslaggever Jules van der Wart. In hinderlopen. En we luisteren natuurlijk het antwoordapparaat af met uw klachten en vragen over de media. 035 677 6001. En vandaag antwoord, hopelijk antwoord, op de klacht over harde achtergrondmuziek Misschien vindt u het muziekje dat, uh, dat nu op de achtergrond loopt ook wel irritant. Het zou zomaar kunnen. En verder Eddie en Evert natuurlijk met hun blik op de afgelopen sportweek. De reacties kunt u kwijt op ons gastenboek deperstribune.nl Kees Ploegsma, goedemiddag. Goedemiddag. Kees, uh, manager bij PSV van 78 tot uh, 94? 79 tot 94. Zoiets? toch een hele periode, 50 jaar? Dat is lang, ja. Een, een kleine club uh, tussen aanhalingstekens staan groot zien worden. Ja, want, want ho ho hoe klein was PSV dan in zeggen, eind jaren uh, Toen ik startte werkte we met vijf, zes man met een begroting van uh, 4 miljoen gulden. En ik, toen ik wegging was dat 40 miljoen en een heel nieuw stadion. Ja. Dat was toen. En vandaag de dag uh, zaakwaarnemer, moet ik het zo ja, zeggen? Ja, zaakwaarnemer, voetbalmakelaar? Uh, begeleider, voetbalmakelaar, ja. uh, hoe je het ook noemt. Je moet er een beetje bij lachen met het woord makelaar. Ja, er is altijd zoveel uh, over te doen. Uh, uh, meestal negatief. Maar goed, uh, ik ga er van het positief uit. Ja, wie begeleid je? Noem eens wat namens. Nou, ik begeleid zelf op het ogenblik nog uh, uh, uh, SEC-trainers. Rutte, Stevens, Erwin Koeman... Uh, Lok of Koster, en gaan ze maar door. Uh, spelers uh, laat ik voortaan aan mijn zoon over. Ja, nou hoorde ik één naam in het rijtje, uh, van, die van R.W. Koeman. Dat ik dacht, uh, die heeft niks hè? Nu. Die heeft op het ogenblik niks. Er zijn wat, uh, wat mogelijkheden voorbijgekomen. Ja. Waarvan hij het niet uh, zag zitten om uh, midden in het seizoen in te stappen. Uh, wou ook een paar maanden, wilde die uh, gewoon eens rustig uh, de zaak op een rij zetten. Dus we richten ons op het volgende seizoen. Ja, want hij gaat dan weg bij Utrecht, uh, als het seizoen net begonnen is. Uh, omdat, uh, geloof ik, de trainingsaccommodatie hem niet zo zinde. Maar hoe gaat het dan? Want dan, dan uh, moet hij dus iets anders gaan doen. Althans, als hij dat wil. Hoe, hoe gaat het dan tussen makelaar en... Uh, nou, onderweg? allereerst heb je natuurlijk het hele, hele geval Utrecht gehad. Uh, dat speelde bij hem al een paar weken. Van uh, ja, ik zit hier niet goed. Ik rij nee. elke dag met, uh, met tegenzin naar mijn werk. En dat overlegde hij dan met de zaakwaarnemer? Ja, dus tot op een gegeven moment het hoge woord eruit kwam, dat hij zei van uh, Kees, uh, ja, gaan we naar Utrecht toe, want uh, het werkt voor mij niet meer, ja. het werkt voor de club niet meer. Het is wel ongelukkig, maar uh, zo hebben ze aan mij ook niks. En daar heb je natuurlijk hele gesprekken over ja. over van, uh, doe je dat wel, doe je dat niet. Maar waarom niet? zegt hij, ga jij maar naar Utrecht toe? Nou, hij is natuurlijk op die dag ook in Utrecht geweest, want ja. er moeten zaken afgehandeld worden. En uh, daarvoor ben ik dus diezelfde dag mee naar, uh, naar Utrecht doe gegaan. Doe je dan de materiële kant van van Dat is jaar. de materiële kant, en ook, uh, maar dat had hij zelf al gedaan. En natuurlijk, uh, ja, proberen toegevoegde waarden zijn <coughs> waarom hij argumenten had om... Uh, om bij Utrecht te stoppen. Ja. En dan, uh, dan gaat hij weg bij Utrecht. Uh, en hoe, hoe gaat het dan verder tussen, tussen jullie twee? Nou, dan blijf je gewoon contact houden. Uh, sowieso zijn we ja, meer als een relatie. Want ik heb hem gehaald toen hij 15 jaar was naar PSV toen. Dus daar zit al inmiddels een, een hele tijd tussen... Uh, je houdt hem op de hoogte van de mogelijkheden die er, uh, die er voorbij komen. Want, uh, dan in het circuit wordt bekend Koeman. Uh, ja, ja. Iedereen weet dat natuurlijk, ja. binnen en buitenland. En dan gaan de telefoons rinkelen. Werkt het zo? Nou, dat kan. Uh, je, je kijkt zelf ook naar de mogelijkheden van uh, clubs waar trainers weg moeten. Is mij geïnteresseerd in, uh, in Koeman. Clubs die zelf uh, polsen. Ja, en dan is hij degene die de beslissing moet nemen. Ja, daar wil ik serieus op doorgaan of niet op doorgaan. We de laatste... Mogelijkheid uh, zou zijn geweest uh, partizan belgrado, maar dat hing er vanaf of uh, Matthija Kestman uh, technisch directeur zou worden of niet. Maar die heeft zich inmiddels uh, ook verdiept in het uh, voetbalvak van Makelaar. Ja. Dus toen ging het niet door. Ja, dus dan, dan zegt hij dan: Ik doe het niet. Ik, uh, ik nee, dat was een voorwaarde de om. Uh, die club is nogal rumoerig en uh, ja. is nogal wild. Met, met nogal wat bijkomstigheden. Uh, maar dat weten jullie dus ook allemaal. Hoe de vlag erbij hangt ja. bij al die ja. Ja. Uh, verschillende ja. clubs. Ja, je ja. Ja. Ja, moet een, uh, een netwerk hebben. Ja. We hebben ook een uh, filiaal in, uh, in, in Belgedo zitten. Dus daar krijg je veel uh, in- en -outs van... hoe het bij, uh, bij een bepaalde club, mm -hmm. in dit geval parijs toe gaat. Dat is de actualiteit. Maar mm. uh, Kees, we kennen jou natuurlijk uh, van... Uh, met name ook de periode waarin PSV de Europa Cup 1 won. Uh, 1988... Van Breukelen. Veel al zo. Ja, ja. P.S.V. niet. P.S.V. past de Europacup. Van Breukelen. Goed. En P.S.V. niet de Europacup. Dat ding met die grote oren, zoals Deinagrum noemde, is voor P.S.V. Theo Rijtsma, telefoon, uh, telefoongeluid. dat klonk wel heel authentiek, hè? dat is mooi. Wat doet het je, zo'n zo fragmentje? Ja, nog steeds veel, omdat het een, uh, ja, een heel bijzonder jaar was. Want we uh, pakten het landskampioenschap uh, ja, met enorme voorsprong. We uh, pakten de KNVB-beker. En slotstuk was het natuurlijk uh, uh, de Europa-1-finale Europa tegen Benfica overigens een slechte wedstrijd. Maar door de Strasbourg-serie uh, werd de spanning aardig opgebouwd. En uh, ja, dat vergeet je nooit meer. De feesten daarna en ja. gaan ze maar door. Ja, en er stond wat op het veld, hè? Lerby, ja, er komen. stond de uh, Koeman, John, Geris ja. Van Aarde, Van Kieft, uh, Nielsen, even uh, ga ze maar door. Ja, dat moet dat ook... was echt een, een mannenelftal. Daar ging je op de tribune zitten van, als het vandaag niet goed wordt dan uh, spelen ze in ieder geval 0, -0. Maar wat is een mannenelftal? Nou ja, keels die elkaar de waarde durven te zeggen... en uh, die na afloop uh, ja, gewoon weer een, uh, een biertje met elkaar drinken... zonder dat er iets van blijft hangen van, uh, uh, van scheldpartijen... Ja. Die, die moeten gebeuren en ja dat mis je tegenwoordig toch wel ja, een dat, beetje. Dat is de logische vervolgvraag ja, inderdaad. Ja. Zijn die er nog Nou, Als je het zo hoort en leest... dan uh, zoekt iedereen naar, uh, naar leiders in een elftal... En dat is bij, bij een heleboel clubs, ja. is dat toch een, een vraagteken? Nog maar nou, steeds. Ook de rolering van spelers is natuurlijk wel hoog. Hè? Het, Jawel, maar, van het vertrek is hard. hard ja en goed, hoog. Het is, dat is natuurlijk het probleem van, uh, zeker van Nederlandse clubs, dat uh, ja, als je een goede speler hebt, dat hij na een jaar of twee, drie uh, vertrekt. Maar in die twee, drie jaar kan hij wel bewijzen. Ik denk dat Strootman bij PSV bijvoorbeeld ja. er eentje kan worden. Nou, die zie ik voorlopig ook nog niet weggaan. Dus dan in die periode moet je daar profijt van hebben... en die moet uh, de kar aantrekken. Ja. Uh, Kees, wij vragen onze gasten altijd naar hun sportmoment van deze week. Uh, waar kom je op uit? Uh, ik had twee momenten. Uh, dat was de finale in, uh, uh, voor tennis in, uh, in Sydney. Tussen Djokovic en uh, Nadal. Maar ik heb toch gekozen voor uh, Marianne Vos... Uh, hoe zij uh, de wereldtitel binnenhaalde met uh, veldrijden. Want ja, ik heb toch een, uh, een zwak voor die, uh, voor die meid. Het dat, dat was geweldig. Ik zie haar al aankomen. Marjane Vos. De vijfde van Vos. Dat klinkt als een symfonie. Dat is het niet. Het is pure topsport. Het is de vijfde wereldtitel veldrijden. Voor Marianne Vos uit Meeuwen. Ze doet het gewoon weer. Punt. Met afstand de beste Adrien, Het was ja. een show. Het was een show, ja, van ja, ze heeft, Er staat geen maat op Marianne Vossen. Nee, ik bedoel, ze, heeft, uh, ze is heel goed in een aantal disciplines. Alleen wat ik, wat ik geweldig van haar vind... dat ze op het moment waar mensen eraan twijfelen... ook met het veldrijden laatste vorige week... ja, na vijf minuten is ze vertrokken. En als je die mentaliteit en die kracht ziet en die wil... Ja, dat vind ik, dat vind ik een, een, een, een sportvrouw in optimaal vormen. Ja, zou zou voetballers aan zo'n mentaliteit een voorbeeld kunnen nemen? Jawel, natuurlijk. Voetbal is een teamsport. Dit is, uh, ja, daar ben je als één ding. Maar er zijn natuurlijk heel veel voetballers die wel die mentaliteit hebben. Maar ze kunnen zich ook verstoppen. Hè? Ja, die ja. kunnen zich verstoppen en uh, die zijn er natuurlijk ook nog bij. Ja. Het is rust, dus ze verstoppen zich bewust en legaal bij Ajax-Utrecht. De ruststand is 0-1. Verrassend, Duplan, ja, verrassend, ja. Ik weet het eigenlijk niet. We ja, er zijn allebei de uh... die behoorlijk in de problemen zitten ja. met blessures. Alleen Ajax thuis uh, tegen Utrecht verwacht je dan niets meer. Maar goed, ik heb Ajax de laatste weken regelmatig gezien. En het is een heel matig NFL. Ja. Zitten er spelers bij uit jouw stal? Uh, er zit er eentje bij me, die zit nog op de bank. En dat is Celsen. Ja. Uh, niks ten nadeel van Vermeer, maar uh, die moet beter kiepen <laughs> als dit moment net. Ja, we, we, hebben, we hebben de doop het op televisie uh, kunnen zien. Ja. Uh, de beelden ja. die nu bij Studio Sport binnenkomen. Ja, Vermeer pakt, pakt uh, niet, niet goed. Ja, nee, uh, hij twijfelt. Ja. Hij moet pakken of hij moet stompen. Ja. Maar dit was het tussenin. Dit was al iets van beide ja. <laughs> ja. Ja. Met dank, uh, zei Duplan, en die, uh, die scoorde. Kees praat straks graag verder met je. Eerst even kijken, want de, de rayonhoofden uh, die, uh, die gaan verzamelen uh, vandaag. De rest van Nederland wordt erg opgewonden. Nu uh, Morgen krijgen we geloof ik het resultaat. Dus uh, Jules van der Wart, onze vliegende kiep in Friesland. Jules in de buurt van uh, Elstede memorabilia. Dat ja, absoluut. Ik, word, he? <laughs> ja, het is een lastig <laughs> woord, maar wel een heel mooi woord. Uh, zeker in deze periode. Ik sta nu op het ijs, uh, 100 meter uh, buiten het Elf Museum met uh, mijn Gauke Bootsma. En uh, Gauke uh, ja, vanavond uh, voor het eerst bij elkaar met de rubio ja, het uh, mocht eigenlijk niet bekend worden gemaakt. Maar ik heb het al tientallen keren gehoord van uh, gewoon het publiek Dat ja, ze komen vandaan bij elkaar. Waarom mocht het nog niet eigenlijk? Ja, dat is een beetje om de hype af te houden dat die Elfstedentochtel zo dichtbij is. En dat is hij echt nog niet. Nee, dat lukt de Friese ook niet meer, hè? want iedereen is ermee bezig. Hè? Je zei vanuit België, overal uh, word je ge gebeld? Ik word overal weer gebeld van uh, hoe lijkt het bij jullie. Kunnen we komen, kunnen we schaatsen? Ja, natuurlijk kan je hier wel schaatsen. Maar uh, er zitten nog te veel plekken in die nog niet goed zijn. Ik ben net een kwartier geleden ging ik het ijs op, toen was ik in mijn eentje, toen dacht ik van nou het kan nog gevaarlijk zijn. Maar we staan nu op een plaat van 12 centimeter. Ja, hier zit, uh, we hebben hier, uh, ik heb vanmorgen heb ik nog gemeten. dat was 9,5, maar zo ik hier het ijs bekijk met die scheur daar, dan denk ik wel dat het over de 10 is, ja. En wanneer kan er hier geschaad worden voor de Elfsteden toch? Uh, als er een Elfsteden, dat kan het minimaal 15 centimeter zijn. Dus het moet nog drie nachten hard vriezen, maar dat gaat het zeker doen. Ja, het zal de hele week nog wel vriezen. En het, we hebben één voordeel. Had de sneeuw eraf is, dus het is schitterend mooi ijs. Mooi zwart ijs. Hè? Dus dat, uh, ja, dat, dat, dat wil wel. Ja, verderop, uh, hoe heet het daarachter waar die boot ligt? Uh, dat is de Indijk. En daar stond in 1997 de stempelpost. Daar reed Piet Kleinen voorbij. Ja, en daar zijn ze nu de banen aan het schoonschuiven. Dat zijn nog particulieren? Dat zijn allemaal particulieren. Want de Friese ijsbond en de ijswegencentrale begint er nog niet aan. Dat hangt nu een beetje van vanavond af. Wat er, uh, wat er gaat gebeuren. En als zij dat gaan doen, hoe gaan ze dat doen? Met auto's, tractoren? Nou, de auto's is, nog, is niet dik genoeg voor. Nee, met agria's en, en, en schuifborden. Maar je kan niet 200 kilometer met schuifborden doen. Je ook met helikopters? Ja, maar zijn al zoveel verhalen. Daar uh, ben ik niet technisch genoeg voor. Nee, maar wat is het juiste verhaal met die, met die kleine dingetjes, die karretjes? Ja, met, die, met, die, met die agria's dan krijgen we het wel, uh, wel schoon. Maar, ja. Want we staan hier... Uh... Ja, we kijken uit op een kerktoren, zei ik, maar dat is niet waar, het is een sluis... sluishuis, ja. En daar ben jij geboren in ja, 1942, 40, ja, ja. toen ook ja. een toch was. Ja, ja. En we staan nu precies op een kruising, want Piet Kleine, ja, die miste iets verderop daar uh, de, de stempelpost. Maar we kijken nu op een huis, en we, we staan er drie meter vandaan, en daar zou wat jou betreft een nieuwe stempelpost komen, zodat niemand hem kan overslaan. Daar hebben we het over gehad, om daar de stempelpost te maken. Het hangt natuurlijk altijd van kwaliteit van het ijs af op, dat, op die plek. Maar dat zou we het kunnen doen. En dan is het niet te missen. Nee. Maar jullie komen nu vanavond bijeen. Nou, dat is voor de eerste keer. Uh, iedereen is goed gemutst. Want het kan bijna niet meer misgaan. Het blijft hard vriezen. En de ijsdikte groeit gewoon hard. Ja, nou kijk. Uh, uh, woensdag toen, uh, dacht nog niemand eraan. Om te zeggen van het, het, het zal nu wel kunnen. En 1%, 2% kans. Maar ik geef het nu een hele grote kans. Dat het toch wel uh, de goede richting het gaat. Een hele grote is meer dan 50%. Ja, dat die hele week naar door Vriezen wel, ja. Het zou voor jou eigenlijk gek zijn als je niet door zou gaan nu. Nou, gek. Maar ik hoop het zo ontzettend. Het is mijn laatste jaar als Rionhoofd. Dus uh, ja, dat wil ik dan wel een keer meemaken. Ja, dat kan wel goed voor. Maar, maar het ziet er allemaal toch heel goed uit? Het ziet er heel goed uit, omdat de mensen het nu ook aan het schoonmaken zijn. Maar uh, er is gisteren hier nog één bij de brug met het gemeente, oude gemeentehuis doorgevallen. Op besloten meer is het nou Rionhoofd er doorgegaan. Dus dan, dan kunnen er nog geen 16.000 mensen overheen. En die sneeuw houdt toch de, de, de, de, de dikte tegen. Ja, maar de sneeuw gaat er uh, waarschijnlijk morgen vanaf op grote gedeeltes. En dan het publiek, hè? want er komen ja, honderdduizenden, misschien wel een miljoen mensen deze kant op. Twee miljoen verwacht. Twee miljoen zelf. Ja, en dat is ook altijd dat wij vergaderingen hebben. De beheersbaarheid van de wal, dat is het grootste probleem. Niet het ijs. Het ijs komt er wel weer. Maar het publiek. We gaan het zien en uh, meemaken. Ja, ik hoop het. <laughs> Dankjewel, Gauper. Het blijft in ieder geval uh, de hele week uh, vriezen en, uh, en stevig ook. Matig, ik weet niet hoe de weermannen dat noemen, maar min uh, 8, 9... dat zijn toch wel de, de gemiddelde, geloof ik, als uh, amateurweerman uh, te zien op alle, alle weerkaarten. Kees Ploegsma, oud-manager van PSV, zaakwaarnemer vandaag. Is dit iets wat je bezighoudt? De tocht gaat het door de koorts? Nou, al zou je het niet willen, je ontkomt er niet nee. aan. Want uh, bij de eerste dag uh, vorst, dan uh, begint met al te speculeren. Maar ik heb natuurlijk ook uh, de tochten uh, die er geweest zijn. Uh, ik geloof in 1963 uh, dat ik de eerste meemaakte. Papen. Ja, Papen. Uh, ja, dat blijf je bij. Het is een volksfeest uh, waar, wat voor Nederland uniek is. En uh, ja, voor al die mensen die van schaatsen houden zou ik het erg leuk vinden als dat uh, dit jaar weer zou gebeuren. Ja. Zeg, Je bent de man die destijds de Brazilianen hun intrede uh, liet doen bij PSV. Het begon met Romario. Die kwam, uh, die kwam naar Eindhoven. Een tropische uh, verrassing. Een, uh, een warme verrassing met een, een enorme uh, talentrijke techniek. Romario! Romario! Super, Braziliaan, ongelooflijk, orde in de Roemeense verdediging. Bescu weet bij die vallende bal niet wat hij moet doen. En daar is Romario als een duveltje uit een doosje en is het 3-1. Ja, dat was Everardo ten Napel. Die ging helemaal uit zijn dak. En ja, dat natuurlijk. was tegen Abit uh, Boekarest. Ja, stee oude Boekarest. Maar hoe kwam je aan, uh, aan, aan een Braziliaan? Uh, het is een lang verhaal. We hadden een spits nodig, maar ik zal het proberen uh, kort te doen. Uh, we zaten bij, uh, bij Club Brugge om Mark de Grijze naar Eindhoven te halen. En het zou pas door kunnen gaan als zij een nieuwe spits uh, binnen zouden kunnen, kunnen krijgen. En dat was een tropisch vervassing volgens voor de voorzitter ja. van, uh, van, uh, van Brugge. Nou, daar uh, waren we natuurlijk enorm nieuwsgierig naar, maar daar kregen we geen antwoord op. En, uh, uh, Ruts en Faraij waren toen op de terugweg en die belden mij op. En die zeiden, weet jij iets van een tropische verrassing? Weet ik zei het niet, maar mijn zoon die kijkt naar de Olympische Spelen in Seoul En eens kijken of die, <coughs> of die toevallig iemand opgevallen is. En die zei van ja, bij Brazilië loopt er eentje die scoort aan een lopende band. En uh, die heet Romario. Nou, die zijn meteen naar mijn huis toe gereden, Farai en Ruts. En de volgende dag zat ik met, uh, met Hilling in het vliegtuig naar Brazilië... Met één opdracht. Uh, je neemt ermee terug naar nou, alle informatie die wij mails in Brazilië geven. Dus hangt ingoorden. er ook een prijskaartje aan? Daar hing een prijskaartje aan. Alleen wij konden uh, het goedkoper maken door Braziliaanse staatsschuld uh, in te wisselen voor, uh, voor dollars. Dat scheelde een, een behoorlijke hoop. Maar nogmaals, de opdracht van je neemt hem mee terug in het vliegtuig. En uh, dat is na een week uh, enorm veel uh, vergaderen en uh, moeilijke constructies, is dat gelukt. En hij is naar, in oktober is hij uh, ja. naar PSV gekomen met als eerste wedstrijd net zo koud als nu ja. tegen was Wat een sensatie, hè? ja. Hij was een ongelofelijke sensatie. <laughs> iedereen was er gek mee, maar ook iedereen die had wel een aanmerking op hem. Men zei, die wat nooit langer als tot zijn 25 ste Nou, hij is gestopt met zijn 40 ste ja. Hij is uh, altijd topfit geweest en uh, ja, een geweldige carrière meegemaakt. En uh, ja, ik heb er hele warme herinneringen wat, aan. Want net zei je, ja, ik heb nog wel contact met de jongens van 88, hè. al ja. van Leuken, dat, dat gouden elftal. Is dit ook een, iemand van wie je nog wel eens wat hoort? Nou, dat was regelmatig. Alleen de laatste paar jaar is dat uh, nog één keer geweest. En, uh, ja, dat verwaart het ja. toch op een of andere manier. Alleen, ik weet zeker als ik, uh, als ik hem bel en ik zeg ik zit in, uh, in Brazilië... dat hij op het vliegveld staat. Ja, want uh, je zei net, mijn zoon die keek naar de Olympische Spelen in uh, Seoul Die zoon die zit ook nu in de voetsporen van vader. Hè? Die, ja, die, die, werkt, is, uh, die werkt op hetzelfde terrein. Die, die werkt ja. voor het, hetzelfde bedrijf uh, uh, als ik werk. Of ons bedrijf dan. Ik ben uh, een aantal jaar geleden samengegaan met een bedrijf in Amsterdam... de Sports Entertainment Groep. En uh, daar werkt hij voor. Ja, en, en, en hij doet ook hetzelfde werk? Hij doet hetzelfde werk, alleen hoofdzakelijk uh, spelers en natuurlijk ook veel jonge spelers. Hij zit op het ogenblik in uh, Portugal voor het Nederlands al onder 16 jaar om daar ook uh, zijn jongens te begeleiden en, uh, en te scouten. Ja, en leert hij dan het vak van zijn vader? Leert, maar leert hij niet het niet Nee, ja, Nu hij, is hij misschien klaar. Ja, maar... hij heeft het wel geleerd. de ja. eerste paar jaren, maar hij is zelf oud-voetballer -voetballer ja. geweest... bij PSV en bij, bij Eindhoven. Heeft er feeling voor. En draait inmiddels ook alweer een jaar of tien mee. Ja. Dus die kan ik, uh, kan ik rustig alleen op al wat, wat moet je nou echt kunnen als voetbalmakelaar? Ik zeg altijd uh, geduld blijven houden... Goed luisteren, kijken hoe uh, tegenpartij waar je iets van wil uh, zich gedraagt. Uh, nooit kwaad weglopen, maar probeer altijd een, ga een gaatje of een gat te vinden... dat je zegt dat je in ieder geval het gesprek op gang houdt... en proberen vertrouwen te winnen van een club... Of van de desbetreffende speler. Ja, want dat, laten we zeggen, jullie vak heeft. Uh, ik kwam al even aan de orde. toch het, het, het, het negatieve imago van dat zijn mensen. dat zijn zakkenvullers. Je hoort, je, hoort uh, je hoort het natuurlijk mensen zeggen. je denkt het ook wel eens als je loesje figuren uh, ziet. want het circuit is natuurlijk ruim en breed. Ja, maar die zijn er in elk vak. Uh, bij de huizenmakelaars uh, ja. zullen ze ook zijn. En bij de voetbalmakelaars zijn ze ongetwijfeld ook. Alleen je kan ze niet allemaal over één kam scheren. En dat vind ik een beetje jammer dat, uh, dat mensen die. Uh, uh, nogal een stempel drukken op, uh, op de voetballerij. Dat woord zakkenvuller uh, continu gebruiken. Maar er zijn er meer die, uh, die het moeilijk hebben, als degenen die het erg makkelijk hebben. En dat heeft ook met ervaring te maken. Maar ja, ik doe het nu een jaar of 17. Ja, en ik heb een bepaalde naam opgebouwd... en ik heb nog niet vaak gehoord dat ik als onbetrouwbaar overkom. Nee, nee, maar goed, nee, je, je zult ook laten we zeggen, je betrouwbaarheid inderdaad vestigen... in de loop ja, van de relatie ja, en van ja, de jaren. Ja. Zo werkt het waarschijnlijk. Was het een bewuste keuze om voetbalmaker te laten worden... nadat, nadat je in uh, halfweg jaren 90 PSV vaarwel zei? Want je had misschien ook een andere club of KNVB kunnen gaan doen. Nou, ik ben uh, door een aantal clubs toen benaderd. Ja. Uh, en op een gegeven moment heb ik gedacht van... Ja, ik zit al zo lang in het vak, ik heb bij een grote club gezeten... Uh, ik, ja, ik voel me aangetrokken tot, tot die ja. hele business. Dus ik probeer het als voetbalmakelaar. Ik was toen nummer 4, geloof ik, in Nederland, die, uh, die als makelaar aan, aan de slag ging. En ik inmiddels, want ik ben ook voorzitter van, uh, van de makelaarsvereniging. Uh, vereniging Er <laughs> uh, zijn het er 120, geloof ik. Alleen ja. de Vijver die is, niet, uh, die is niet groter ja. geworden. En hebben die allemaal wel het stempel betrouwbaar en eerlijk? Uh, dat laat ik maar aan de Nou, geeft de vereniging een keurmerk uit? Ja, wij zijn daarmee bezig. Uh, we, we worden ook gezien als gesprekspartner, uh, echt volledig als gesprekspartner van de KNVB. Uh, Zij moeten allemaal een licentie hebben, dus we proberen eraan te werken. Maar daar kan ik mijn hand niet voor aan het vuur steken. Dus nee. Dat zal allemaal betrouwbaar zijn. Elke man heeft zijn eigen rotte appel natuurlijk. Ja, zo, zo werkt het. het ook. So Sebastian it. Timmerman, uh, het schaatsen de NK bij uh, de heren nu? Ik kijk naar een hele blije Ben Jongejan die over de boarding heen hangt. En nu Tetjan Bloemen naast hem heeft. En daar uh, nou, maakt hij een soort mini knuffeltje mee om het zo maar even te noemen. Armen om elkaar heen. En Ben Jongejan juicht vooral naar een groepje supporters wat daar staat. En daar viert hij het feestje mee. Want Ben Jongejan wint de 1500 meter. En dat vind ik toch wel een beetje verrassend. En hij wint hem niet alleen met 1,47,62. Hij pakt ook bijna een seconde ten opzichte van Koen Verwij Die na drie afstanden aan de leiding ging. En daardoor staat Koen Verwij. of naar twee afstanden aan de leiding ging. Daardoor staat Koen Verwij. naar drie afstanden. Tweede achter diezelfde Ben Jongejan. op negentiende van een seconde straks op de 10 kilometer. Dus dat wordt een hele spannende 10 kilometer. tussen deze twee rijders. tussen Jongejan en Koen Verwij. Onderlinge verschil dus maar negentiende van een seconde. Tetjan Bloemen. door de vierde plaats op de 1500 meter. derde in het algemeen klassement. op iets minder dan 5,5 seconde van Jongejan. En dan valt er een groot gat naar de nummer 4, Frank Hermans. Net als uh, de, Gisteren blijkt wel dat Ben Jongejan, Koen Verweij en Tertjan Bloemen beter zijn dan de rest. En zij gaan straks met z'n drieën dus uitmaken wie er uh, Nederlands kampioen gaat worden. En welk, wie van de twee, of wie, uh, welke twee van de drie rijders. De tickets gaan pakken, de resterende tickets gaan pakken voor de WK Allround over twee weken in Moskou. Dus er zit nog voldoende strijd in met die kleine verschillen straks op de 10 kilometer. En toch knap van Ben Jongejan die in 2008 EK en WK Allround reed en daarna heel veel lichamelijke problemen heeft gehad voor het seizoen. Nog het hele seizoen langs de kant door de naweeën van een zware hersenschudding. En nu dus, ja, knokt hij zich mooi terug en gaat hij naar drie van de vier afstanden aan de leiding. En verdedigt dus op de 10 kilometer 9e van de seconde op Koen Verweij en 5,48 seconden op Tetjan Bloemen. Ajax-Utrecht 0-1 en die eerder zei je matige wedstrijd. Ja, uh, inderdaad. Nou, dat is al een tijd geleden, uh, Govert. Ja, het kan beter uh, nu misschien tweede helft. Ja, maar dat is het uh, nog steeds niet. Groot probleem voor Ajax. 1-0 achter Eduard Duplan in de 40ste minuut. En Theo Jansen vervangen door Nicolas Lodero. Het staat dus 1-0 voor FC Utrecht in de arena. Ik ben het hele week vragen en klachten in die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 Gepresenteerd door de heer Paul Leeuw. Dit programma moet volgens mij zo snel mogelijk van de thuis verdwijnen. Het is te slecht voor woorden. Goedemorgen, ik luister nu naar Radio 1. Ik geloof dat dit premtime is. Daar is een uh, jonge dame die interviewt mensen van, op, uh, die ze al op oudere leeftijd zijn. Ik vind het meer dan erg. Dat is gezeik, uh, dat woordgebruik kan uh, antwoord en. Kan het misschien anders, een beetje met meerbied en, en nou, dit, dit, uh, dit verdraag ik gewoon nog niet. Waar ik me aan erger, dat is dat er steeds meer mensen, uh, presentatoren veelal, aldo maar sneller gaan praten. Het is bijzonder ergerlijk en er zijn veel meer mensen die sneller gaan praten. Ik ben altijd verschrikkelijk aan het uh, programma Het dat is van de VPRO. Die spreken allemaal door elkaar heen, is dus onverstaanbaar. En de, de, de die, uh, die grijpt nooit in. Iedereen wil zijn eigen gelijk halen. Dus zodra uh, die aan, aan bod zijn, dan zet ik ogenblikkelijk mijn radio eventjes uit. Goedendag. Ja, ik ben eigenlijk heel verbaasd dat er zo weinig aandacht aan aan de Jeugd-Olympische Spelen. Het is uh, een fantastisch evenement en je hoort of ziet, zowel in de krant als op de radio en tv, daar zo weinig van. En, nou, dat vind, ik, dat vind ik een tekortschieting. Ja, ik heb een opmerking. Er zijn ongeveer dertig verschillende soorten katholieke kerken. En als het dan hier over de schandalen van de Romeinse kerk is, dan wordt het heel vaak ...gezegd katholieke kerken. En daar heb ik zeer grote bezwaar tegen. Er moet, moet gezegd worden... ...room katholiek of rooms. Uh, ik erg me eigenlijk... Uh, eigenlijk uh, ...al heel lang... ...als er gesprekken zijn ...met muziek en zang... ...dat de muziek altijd de boventoon voert. En waar het eigenlijk om gaat... ...het gesprek... Uh, dat, ...dat dat niet duidelijk hoorbaar is meer. En dat komt bij heel veel gesprekken voor, vind ik. En daar zou misschien wel eens wat aan gedaan kunnen worden. Ik wacht het even af. Uh, Groetjes, dag. Max, antwoordapparaat 035-677-6001. Over die laatste klacht uh, gaan we nog even doorpraten. Achtergrondmuziek in programma's. Er is een onderzoek uh, via het Max Opinie Panel uh, geweest onder 1700 uh, mensen. En meer dan de helft van die 1700 ergert zich geregeld aan achtergrondmuziek op televisie en, uh, en op radio uh, natuurlijk. En ergeren, dat gaat ook uh, over in afzetten en ergens anders uh, uh, naar kijken. Op radio uh, naar een andere zender gaan luisteren. En het loopt op die ergernis naarmate mensen ook wat ouder zijn en wat minder uh, goed gehoor hebben. U kunt uh, de resultaten van het onderzoek van het Max Opiniepanel uh, nazien op onze website uh, via de Theo Verbrugge, uh, goedemiddag Theo. Goedemiddag Govert. Verslaggever van het NOS Journaal, uh, op radio, televisie. Ja. Uh, snap jij, snap jij zo'n knacht? Uh, ja, ik snap hem wel. Uh, het is vrij snel te hard. Ik in het begin, toen ik reportages maakte voor, voor radio met name... gebruikte ik wel eens achtergrondmuziek en dan hoorde je terug op de radio... en dan dacht je in één keer, dat is veel te hard. Je bent er je niet vaak van bewust dat het effect heeft voor de luisteraar... dat het uiteindelijk, hoe langer een reportage duurt en hoe langer die muziek duurt... dat je er een ja. beetje op gaat, ja, je gaat erop letten, je gaat er een beetje aan storen. Dus ja, ik begrijp de klacht wel. Ja, want mensen zeggen dan, uh, ja, ik hoor niet zo goed meer... en uh, ik luister naar Radio 1 uh, met name voor het gesproken woord... en dan komt daar muziek uh, tussendoor. Uh, inderdaad, zoals je zegt, vaak te hard, ja, dan... Uh, dan, dan nou ja, ja, dan gaat in feite ook jouw mooie werk verloren. Ja, absoluut. En eigenlijk is het ook een zwakte bot... om uh, zeker bij nieuwsreportages muziek te gebruiken. Want je, je probeert het een beetje op te kalfateren, zoals wij dat dan zeggen. Dat je het probeert wat mooier, wat leuker te maken. Je hebt eigenlijk niet vaak de goede quotes of uh, het goede moment. En dan zet je er muziekje onder en dan hoop je het een beetje leuker, aantrekkelijker te maken. Wanneer heb je het voor het laatst gedaan, Theo? Ah, dat is heel lang geleden, hoor. Want het is eigenlijk bij nieuws is het een onbeschreven wet dat je daar geen achtergrondmuziek bij gebruikt. In het journaal, die moet maar eens opletten... daar zitten uh, zelden muziekjes uh, onder. Ik moest er gisteravond even aan denken. Ik moest een reportage maken over het, het, het sneeuwlandschap in Nederland. Ja. We hadden prachtige luchtbeelden. En toen dacht ik, hé, we zouden er een muziekje onder kunnen zetten. Ik heb, je hoort dat muziekje een ja. beetje. Nou, stel je voor, een helikopter gaat over dat mooie, witte Nederlandse landschap. En hey, zet er dit muziekje onder. Het zou kunnen. Ja, dat is Nederland van boven. Ja, ik heb het niet gedaan. Ik heb er gewoon helikoptergeluid onder gezet. Want dat is natuurlijk... Ja, het mag nu wel weer af, hoor. Want het begint niet <lacht> al te vervelen. Dat merk je al, hè? Dat, ja, het leidt, of, leidt ja. af. Nou, weet ja. je, ik denk dat het misschien op, op radio... meer afleidt nog dan op televisie. Omdat je ogen ook die waarnemingen blijven doen. Precies. Ik denk dat je dan veel te veel indrukken ja. kunt krijgen. Ja. ja. Zeg nou, uh, wat voor muziekje was dit trouwens? Want dadelijk gaan mensen bellen en zeggen... wat een mooi stukje muziek. Dat krijgen ik, we ook uh, natuurlijk, hè? Weet uh, jij het, toevallig? Technicus ga Vast ik fluisteren. Uh, invluisteren. Ja? remmer Remmers, oh, ja, wel bekend verslaggever, oh, okay. zit achterin ja. knoppen. Oh, die weet Wat zei jij? Preisner. Preisner. Oh. Nou, weet jij het dan? Het zegt maar niks. Nee, mij ook niet. Ja, maar... Misschien vallen we nu vreselijk bij Radio 4-kenners <laughs> door de mand. <laughs> nou ja, weet je, als het over geld gaat kun je ook voor ABBA en Money Money kiezen. Lekker herkenbaar. Ja, <laughs> dat, is, ja dat, is een, dat is een cliché, hè? Dat is ja, een cliché. Is ja. Ja. Ja. Nou, blijf even hangen, Theo. En luister even mee naar jouw collega Tonko Dob, verslaggever van eu -Sure, Want die vertelde over achtergrondmuziek en televisie het volgende. Maar ik hoorde gisteren, ik, ik hield het eerlijk gezegd niet meer voor mogelijk, maar het bestaat dus toch nog, ik meen in het journaal, een item over de economische problemen. En ja hoor, daar was hij weer, Money van Abba. Ja. Ah. Dat is in beide gevallen een no-go area. Daarmee uh, verras je mij niet als kijker, maar leid je me alleen maar af. Ik krijg bij Nieuwsuur gemiddeld één, twee keer per maand uh, een, een mail van een uh, kijker die mij vraagt... Uh, wat was dat voor muziek onder die en die reportage? Uh, en bijna altijd zetten ze dan bij dat ze aangenaam verrast waren en dat ze heel nieuwsgierig zijn... Uh, en dan uh, geef ik ze antwoord, inclusief het uh, BUMA-stemra-nummer, ja, zodat de componist er nog wel wat aan verdient. Ja, zo gaat het, uh, Theo, Theo. Ben je wel eens in de val getrapt van uh, te obligaat money, money bij geld? Nee, ik, ik, ik nee. durf eigenlijk te zeggen dat ik dat eigenlijk niet gedaan heb. Maar dat. Straks slaat iemand me om de oren en zei... daar heb je dat wel gedaan, maar ik kan me niet herinneren. Ja. Ja, zeg maar, wat je zei net... Ja, ik heb wel eens een 800 uur dan was het te hard. Maar je bent natuurlijk in je montage voortdurend aan het kijken... hoe, hoe ligt de balans hè, doorgaans? Ja, ja, ja. en het, het, soms ligt het ook aan de, aan de box... Hè, dat je in een prachtige studio... en dan klinkt alles heel erg goed... en dan kan je die muziek eigenlijk heel goed hebben... maar dan hoor je het op een transistortje daarna en dan door dat schelle geluid... en ik kan met name mensen voorstellen die wat ouder zijn en slechter horen... dan begint dat heel onaangenaam te worden. Maar dat besef je niet... Als je in de studio zit. Nee. Nee, dan ja, dan ben je bezig een, een heel mooi, bijna prijswinnend project af te leveren. Eh, je zei net, ja, nieuwsprogramma's doe ik het nooit. Maar amusementsprogramma's, daar kan het misschien weer wel. Hè? Ja, dat zeker. Ik heb ook wel eens amusementsprogramma's voor Omroep Brabant gemaakt en daar gebruikt hij juist vaak. Wel muziekjes en dan liet je daar mooie gekke beelden onder zien. Uh, vrolijke deuntjes als het grappig was. Of uh, stemmige muziek als het uh, wat gevoeliger was. Dat kan. Maar je wil dat speciale effect eigenlijk in een uh, neutrale nieuwsuitzending voor radio en televisie niet altijd meegeven. Omdat je, je kan bijvoorbeeld wel als ergens uh, zeg maar een strijkje is, een receptie dan kan je dat muziekje natuurlijk wel gebruiken. Want die muziek die is daar aanwezig. En dan mag het wel, anders geef je een ap apart effect mee. En dat wil je niet altijd bij neutrale nieuwsuitzendingen. Nee. Zeg, uh, kan Marno het muziekje er nog even ter afronding langzaam bij zetten... als ik uh, aan jou vraag en uh, met jouw antwoord daarbij... wat ga je vandaag doen? Ik ga vandaag een prachtige sneeuwwandeling maken... over het dijkje hier, bij Den Bos. Mooi de uitzicht over de plas. De bomen vol met sneeuw. Soms stuift het, valt er iets naar beneden... En dan denk ik aan dit muziekje. Dankjewel, Theo van Brugge. En als u een vraag heeft uh, over wat u tegenkomt uh, in de media, radio, televisie, krant... Uh, dan kunt u altijd ons antwoordapparaat uh, uh, inspreken. 035-677-6001. Meneer Ploegsma, ja, Kees Ploegsma. Daar maken, ja, daar maken uh, mensen bij de radio en televisie zich druk over. Hè, over achtergrondmuziek en terecht uh, misschien ook wel. Uh, nou, waar ik me wel eens een keer uh, kwaad over maak... is dat het iets door de muziek heen praten. Uh, dat kan nog wel eens vervelend zijn uh, om het zichzelf erg graag te horen. En de reclames, die knallen er af en toe nog wel eens, uh, uh, ja. wel eens in. Het, dat is een bekende klacht, hè? Reclamevolumes ja. zijn altijd te hard. Ja, en om ik wat heb geen, uh, geen slechte oren, dus het komt, uh, het komt nee. twee keer zo hard over. Maar daar schijnen we al jaren uh, problemen mee te hebben om daar iets aan te doen. Ja. Kom je nog... Uh om terug te keren naar waar je, waar je in de voetballerij ooit begon bij Pees, Kom je daar nog vaak? Ja, in principe hebben we eigenlijk een thuiswedstrijd. Uh, want ik heb daar ook mensen zitten. de de daar hebben we mensen zitten. Uh, we gaan altijd van tevoren met vrienden lekker eten in het stadion. Want het is het enige stadion in de wereld wat een sterrenrestaurant... Heeft. Dus wat dat betreft ben ik er elke 14 dagen. Maar daarnaast ook bij een op andere wedstrijden. Ja, en, je, en je bent ook de man die uh, Fred Rutte begeleidt. Ja, de, ja. de, de coach die weggaat bij ja. Peser. Er is gezegd, Rutte uh, uh, kondigde in de winterstop aan. Ik vertrek aan het eind van dit seizoen. Uh, is dat een handig moment geweest? Vind ik wel. Want uh, zijn verhouding met de spelersgroep is van die naar dat uh, uh, dat, dat absoluut geen, uh, geen, geen pijn mocht opleveren. Daarnaast, waarom zal je wachten als PSV blijkbaar heel veel tijd nodig heeft... om de knoop door te hakken of misschien wel gedacht heeft... Nou als ze kampioen worden, dan, dan maken we de beslissing. Fred Rutte is een hele goede trainer, wordt een grote trainer of is al een grote trainer. En die heeft op een gegeven moment gezegd van... nou ja, daar zit voor mij dan geen muziek meer en ik stop ermee. Nee, maar in hoeverre doet het afbreuk aan, aan zijn gezag? Helemaal niet. Als je weet dat hij ja, wat zo demissionair is. Helemaal niet, want hij zit nog in de Europa Cup hij zit nog in de kvb beker En volgens mij staan ze bovenaan. Ja, dat klopt. Tenminste, oh. tot, uh, tot, tot aan de... nu, ja? tot, aan ja, nu. Ja, ja. tot aan nu. Ja, zeker. En dan, dan moet ook Fred Rutte een nieuwe club uh, vinden. Ja. Ja. ja. ja, waar gaat hij heen? Ja, dat weet ik niet. Uh, misschien <laughs> nou, buitenland, misschien, wel. Uh, misschien Nederland. Uh, ik heb zoveel trainers en... Uh, ze werken op het ogenblik op Koster, en, uh, Koster tijdelijk even bij de KNVB. Dat is Adrie Koster? Adrie Koster en uh, Erwin is eigenlijk de enige die uh, op dit moment uh, zonder werk zit. Lokhoff is tijdelijk uh, bij VVV uh, aan de slag gegaan. Dus dat uh, zal voor het komende seizoen ook komen, allemaal weer opgelost ja, maar, maar, maar maakt zo'n trainer zich dan zorgen over zijn toekomst? Of denkt hij nou, als er niks komt, ga ik lekker eens even nee, hier... Nee, hij zit natuurlijk niet in de categorie die, uh, ja, die per se uh, aan het werk moet. Hij wil graag werken. En, uh, oh, je nog... bedoelt financieel, maar financieel? Financieel, ja. ja. Want Erwin Koeman uh, begreep ik weer juist, want dat zei zijn broer laatst zelf op televisie. Ja, hij moet wel zijn brood verdienen. Nou ja, goed, huh? dat is bij Erwin wel zo. Ja. Alleen ze zijn niet van de ene dag op de andere dag uh, arm lastig. Nee. Dus die kan de tijd uh, nemen om een, uh, om een goede beslissing te nemen. Ja, en wordt er dan nu al gebeld uh, voor Rutte? Gaat dat zo? Dat is, daar wordt al voor gebeld of die staat op lijstjes of ja. een bekende werk. Uh, in het buitenland wordt er geïnformeerd. Dus Fred die komt uh, die komt echt alweer ja. weer terecht. En anders zit hij een paar maanden op zijn boerderij in, uh, in ja. Twente waar en, hij het ook net zijn En hoe lang kan iemand van zijn kaliber uh, op zo'n boerderij zitten zonder uit beeld te raken? Want, nou, dat is, dat is, is, dat, is dat aan te geven? Nee, dat is bijna niet aan te geven. Ik bedoel, Huub Stevens die, die riep altijd van ik stop op een bepaalde leeftijd. En uh, uh, na een paar maanden als je geen werk had, dan uh, vond hij het geweldig. En op een gegeven moment, uh, hij woont toevallig naast me. Ja, daar was het elke, elke dag wel eens van... Maar het is toch ja, een hele, hele kolonie hè, in Eindhoven met is een hele bos, Huub uh, uh, Stevens. Ja, We wie uh, zitten he? allemaal yes. in, uh, ja. in dezelfde kleine wijken. Ja. Maar uh, ja, dan beginnen het toch weer te kriebelen en werden ze toch weer aan de slag. Ja. Uh, straks uh, graag nog even wat meer. Altijd rond dit tijdstip uh, hebben we het wekelijks onder ons zit tussen de sportverslaggevers Eddie Poelman en Evert Ten Apel. Evert hoorden we net al met Romario met uh, hun kijk op de afgelopen sportweek. En elke week leggen ze ook een wetje, dus uh, u kunt iets winnen. Let even op. Het was met het weekje wel, zeg. De Sportweek, volgens Evert en Eddy. Met Evert. Hallo daar, koude middag. Ja, ja, ja. Hey, ik ben onderweg naar FC Groningen tegen RKC, half vijf. Je gaat me toch niet vertellen dat ik weer naar huis kan, hè? Dat het afgelast is. Nou, ik ben nog niet gebeld door die, door die Liesvelderscheidsrechter. Dus ik vrees dat je door moet naar Groningen, hoe belachelijk dat ook is. Het slaat toch nergens op om met deze weersomstandigheden... Ik rijd toevallig nu door Friesland, ik sta langs het Jeukenmeer... Rijdt geen kleur naar je... hè? Ja, dan denk je toch alleen maar aan een Elfstedentocht... en de Rijonhoofden komen bij elkaar vanavond. Je denkt toch niet aan voetballen, man? Nee, we, maar het, het is toch voor de mensen wat er gebeurt afgelopen vrijdag. Eerst bij Den Haag, uiteindelijk keurt die scheidsrechter Blom terecht... dat veld af en gooit hij die wedstrijd eruit. Maar een paar uur daarvoor was een collega vink er geweest. En uh, blijkbaar uh, was er sprake van een sneeuwblinde vink of zo. Uh, want uh, die vond het <laughs> nog goed. Een blinde vink, inderdaad. Overigens, ik hoorde Kees Proefsma net over Fred Rutte. Ik rijd dus zeg maar in Friesland in de buurt van Heerenveen. Ik zet een gokje op Rutte naar Heerenveen. Wat denk jij? Uh, nou, dat, uh, daar moeten we het nog maar eens uh, over hebben. Maar uh, ja, ik hoor steeds dat, uh, dat Heerenveen uh, interesse in andere trainers uh, zou hebben. En dat, uh, nou ja. Uh, misschien dat het wel een goed plan is. Ja, in de Heerenveen is dus ook weer aan het schaats, hè? Wat stelt dat voor? MK allround, uh, zonder kramer, zonder ja, Wust. Ik begrijp daar helemaal niets van. Uh, het zou toch zo moeten zijn dat die Kramer en die Wust graag Nederlands kampioen willen worden. En dat de KNSB dan zegt, als jullie niet meedoen aan het Nederlands kampioenschap... dan mag je ook niet naar de EK's en de WK's. Dat is net als ja, het Amerikaanse truilsysteem, maar dit cool. is toch helemaal niks? KNSB is heel wat anders, jongen. Hé, hey, uh, we, we steken toch van de hak op de tak. <laughs> heb jij ook zo genoten van die boze Italiaan, die manager van, uh, van Fiorentina? Jonge, jongen, jongen, dat was ik. Ja, ja, ja, ja, dat leek Berlusconi wel in zijn, uh, in zijn ja, beste oh, oh. dagen zo uh, boos was. Die, uh. Maar ik denk dat hij wel gelijk had, bovendien. Ja, waar ligt de schuld dan? Nou? Wat denk je? El Hamdoui te veel geld gevraagd met zijn zaak waarin hem of hij eigenlijk houdt? Dat is toch hartstikke zielig, die El Hamdoui. Die verdient ja, maar een wel. miljoen voor het spelen in het tweede elftal En dat is toch veel te weinig. Het is ja. uh, geen wonder ja. dat hij er dan nog een paar ton bij wil hebben. Hé, hey, we gaan een wedje doen. Uh, Friesland, 11 toch, Rayon bij elkaar. Ik zeg je dat zaterdag de 11 wordt gehouden. Nou, zaterdag is nog te vroeg en uh, ik uh, nee uh, zeker niet deze week. Nou, het gate on, ik ga naar Groningen. Uh, nou, ik wens je sterkte daar. Dank je. Hoi hoi. Hoi. Eddie en Evert. Eddie zegt geen Elfstedentocht, tochten. wel. U kunt op de onder de rubriek Wetje leggen uh, zeggen wie er gelijk heeft. En de winnaar uh, van deze week krijgt een gloednieuw mooi collectors item t-shirt van, van de heren. Um, Eddie staat nu uh, trouwens zes punten uh, voor. Uh, nee, één punt voor tegen Evert. Het is 6 om 5. Andy en bij Ajax 0 uh, om 1 terug. Ja, en er gebeurt erg weinig. Dus Ajax tegen FC Utrecht uh, 0-1. Nou, nu dan misschien. Daar komt de gelijkmaker. Nee, nog niet. En nog steeds niet, want de keeper heeft de bal 0-1. Ajax Utrecht. Kees Bloesma gaat Fred Rutte naar Herenveen. Zoals we net hoorden bij Eddie en Evert. Nou, ik, ik denk dat Herenveen uh, spijt krijgt uh, dat ze Ron Jans, die ik ook begeleid, uh, laten gaan. Want Herenveen maakt toch een uh, perfect seizoen door. En. Daar is het einde nog niet van in zicht. Ja, Het management denk ik niet, persoonlijk. Nee, dat is ook de, dat is ook de reden. En met name het eerste jaar van Ron bij Heerenveen... Uh, uh, met alle wisselingen die bij Heerenveen toen, uh, toen plaatsvonden... is dat uh, ja, moeilijk geweest. Dus uh, Fred zie ik nog niet zo 1, 2, 3 naar Heerenveen gaan. Maar zeg, uh, zeg nooit nooit. Dat <laughs> sprak hij diplomatiek. Kees Proegma, je bent 66. Je mag stoppen. Het is niet de leeftijd voor Max om te stoppen... Liever doorgaan natuurlijk. Wat ga je doen? Ik blijf voorlopig uh, doorgaan als ik me goed, uh, goed blijf voelen. En wat belangrijker is, degene die je begeleidt, die moeten je natuurlijk niet als een oude, ja. oude sok uh, <laughs> gaan zien. Want ja, de afstand dan, wordt uh, groter uh, en groter. Jawel, maar die trainers die worden natuurlijk ook ouder. Dus, uh, ja. Ja. dus de afstand blijft hetzelfde. Dus ik, voorlopig ga ik in ieder geval door. Dankjewel. Mooie zondag. Fijn dat je hier was. En vrienden van de sport zijn natuurlijk van harte welkom bij. Langs de lijn, zo dadelijk na het nieuws van 2 uur. Ik voel even een heel klein stukje terug. Dat ging heel even mis. Uit het rijke bloeperarchief van de Nederlandse radio. Chung Dong-sung verklaarde dat hij en zijn Noord-Koreaanse ambtgenoot Kim Si-yoo Soon... in principe zijn overeengekomen een gezamenlijke ploeg naar drie grote evenementen te sturen. Uh, luisteraars, ik heb uh, het nodige te verwerken op dit moment aangezien vanuit de... Uh, ander, het andere gedeelte van de studio, diverse aantijgingen in het Koreaans richting ondergetekende gestuurd worden. Het laatste evenement wordt in 1994 in de Noord-Koreaanse stad Sam gehouden. Meer informatie ga naar www.omroepmax.nl Boeken. Iedereen is onzeker over wat het boek nou eigenlijk betekent. Van papier. Om in te bladen.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 Dit is Radio 1.